...tegen Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het werd 6-4. Azarenka speelt de finale tegen Maria Sharapova of Petra Kvitova. Het weer bewolkt lokaal wat motregen. Vanmiddag vanuit het westen meer regen bij een graad of 6. Dit was het NOS Short. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files in de randstad staan op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 6 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Noord en Knopert Zaandam 8 kilometer. Vijf kilometer op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Krommenie en Oostzaan. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen dan loopt het ook vast tussen Beverwijk en Knopert Raasdorp 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Rijk 5. En ook op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen knopert ippenburg en Delft. Zuid, 5 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en knopend Plein. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk tussen vier auto's. Dat staat 3 kilometer file. A27 Almere richting Utrecht tussen Knopend-Eemnes en Beeldhoven, 6. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort.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 De herhaling van Goedemorgen Zandvoort voor CFM. Zaterdag 21 januari, iets over tien. De hoogste tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Binnen het glas gaat bijna op. Goedemorgen, goeiemorgen Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u op CFM heeft afgestemd. We hopen dat we voor u vandaag weer een, een leuk gevarieerd programma hebben met interessante zaken. Uh, we zitten hier in uh, het gezellige Hotel Hoof Hoogland, geweldige gastheren, Faber en zijn mensen, Met, uh, we hebben koffie. De koffie wordt, en de gast hier is Tom Hendricks, koffie wordt met een ruime hand geschonken. Dus als u zin heeft op deze kille en druilerige ochtend, kom even een kopje ja, koffie, het, koffie het, drinken. Het steeds lichter buiten. Ja, maar ook lekker radio kijken. Daarom. Goed, de techniek en de regie is in handen van Roy Haldeman. De redactie van dit programma is gedaan door Ellen Janssen en onze algemene inzet- en uitzendkracht, Albert-Jan Vos zijn we dit programma voorbereid voor ons en we uh, gaan eens kijken of dat uh, inderdaad een heel leuk programma oplevert ik denk het wel ik, ik mis eigenlijk een stukje golf want Albert Jan is natuurlijk de specialist uh, is de KLM open geweest ik was zoeken in het programma geen golf uh, nou ja jammer dan presentatie Ben Zonneveld en zonder uh, oké okay, en met z'n tweeën gaan we proberen er een leuke ochtend van te maken ja, met nou, onze gasten met, met onze de... gasten want we krijgen het natuurlijk weer een gezond programma van de dame en de heer van de redactie op tien over tien de heer Wijnberg de eigenaar van en, uh, die uit de Halbstraat komt vertellen over het interview, maar vooral over de toekomst. Hoe gaan we nu met z'n allen wat maken van de handstraat en de rest van Zandvoort? En even voor half elf komt Lana Lemmins. Die komt ons vertellen wat er allemaal op dat grote doek, wat er bij Andrea aan de zijkant hangt, uh, dit jaar komt te staan voor 2012. Nou, we dan maar een half uurtje, want uh, elke zaterdag en zondag is er wel wat te doen. Uh, ja, dat denk ik ook. Dan, om tien over half elf, Mary van de Drift komt ons vertellen over het, het fenomeen buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is iets waar uh, buurten een soort mensen krijgen die kleine dingetjes gaan uitzoeken en de vrede in de buurt proberen te bewaren. Ja, en een, een, een rijdende rechter in spe. Okay. Rijdende rechter. <laughs> ja. twee heb ik bij. Oh ja, ja, ja, dat is waar. Dan, uh, dan krijgen we uh, nieuws en reclame. En aan de andere kant van dat nieuws, eh, zoals gewoonlijk een, een politiek of gemeente-item, in dit geval politiek, Belinda Keuronsson. Over de windmolentjes. de windmolentjes, ja. We zijn hier benieuwd. Ja. Rond half twaalf eh, komt Maya Limburg en die komt iets vertellen over een vakantiebeurs voor eh, gehandicapten eigenlijk. Ja. Ja, ja. de vakantiebeurs is in Zaandijk. In Zaandijk. ja. En Ben dan sluiten we af met eh, kleine concerts. Ja, er wordt een vast uh, item om de drie, vier weken geloof ik, want dan zijn de classic concerts in, het, uh, in de protestantse kerk. Ja. En uh, Johan of Wilma Berenpoot komt er iets over vertellen. Komt daar iets over vertellen. We gaan in ieder geval straks met uh, Bart Wijnberg beginnen over leegstand van de winkels. Het leek me wel gepast om Herman's Hermits daar uh, eens wat over te laten vertellen. No Milk Today. A symbol of the dawn no milk, no milk today It seems a common sight But people passing by Don't know the reason why How could they know Just what this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know The palace that had been Behind the door Where my love rangers scream. No, no milk today It wasn't always so The company was gay We turn high today My dreams. How could they know a the palace there had been? Behind the door where my love reigned as queen. No milk today, my love has gone away. The bundle stands for a symbol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 No milk today, we hadden het er eventjes over, Dat is inderdaad geen melkboer meer in de uh, in Haldenstraat. Nee, nee, klopt. Nee. Maar waar we het ook even over we hebben vier grote supermarkten. Ja, dus boodschappen doen kan je altijd. Maar we gaan boodschappen doen in de Haltenstraat. Bart Rijnberg, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, in het voorgesprek liep je al van ik wil niet te veel negatief en, uh, en achteruit kijken. Dat willen wij dus ook niet. Nee. Maar uh, toch even kort het item aanhalen. Gewoon even kort brief waar het over gaat en over gegaan is. Uh, je wilde reageren in eerste instantie over het interview van Gert van Kuyk. Ja, dat klopt. In uh, de eerste instantie kregen wij het idee van uh, wat in het eerste stukje uh, verscheen dan in de krant. gaat dan met me? dat met wie De... De crisis, de, wij kregen het gevoel dat de crisis de schuld kreeg, de, het online shoppen de schuld kreeg en slecht ondernemerschap, was, waarvan wij denken natuurlijk is de crisis aanwezig en het internet is ook aanwezig, maar wat mij eigenlijk in het uh, keelgat schoot was het slecht ondernemerschap in de eerste instantie daarvan. Uh, we hebben nu drie crisissen achter, de rug: een, bankencrisis, een land- en een eurocrisis en een landencrisis. En 80% van de ondernemers zit er nog. Terwijl de uh, oud-werkgever van de heer Gert van Kuik, de ABN, als eerste bij de eerste crisis al omviel en nog aan het infuus ligt. Dus ik vind het, ik vind het heel, heel markant om te zeggen, wat is slecht ondernemerschap? Hè? Ja, ja. Uh, en ik wil eigenlijk het online shoppen. Uh, ...toch meer naar achteren zetten en meer de problematiek liggen op... Uh op het winkelaanbod, op het parkeerprobleem. Denkt, denkt u dat uh, online shoppen niet echt een, een, een, een tegen is? Gaan de mensen liever de winkeltjes in? Ja, ik denk kom dat wel? winkelen nog ja. steeds het gevoel is van emotie en je uh, komt lekker kijken maar en je uh, uh, uh, Je ziet ook dat er op dit moment een soort kering is van, van in bepaalde branches al van teleurstelling van het kopen van mm -hmm. op inter, uh, internet. Ook de bedrijven die het doen, je ziet dat de kleintjes het alweer opgeven. Uh, er is een enorm betaal gedrag bij de bedrijven die niet contant uh, afrekenen. Dus ik weet niet of het nu al over zijn hoogtepunt heen is op bepaalde in bepaalde branches. Oké. Okay. Wordt volgens mij. Wordt er wordt een tweede stuk gezegd van Wim. Wim. is stil. Ja. Jij gaat nu wel door. Ja, oké. Okay. Wij missen een... Uh, het, het winkelaanbod is eenzijdig en in ons dorp missen we de grote ketens H&M, Sara, Hunkermuller. Zijn dat trekkers? Niet voor Zandvoort. Het okay. zijn, zijn trekkers absoluut voor A1-plaatsen. En ik denk dat altijd, iedere keer verkeerd wordt gezegd, Zandvoort is geen A1-dorp. Je heeft het is een B-dorp, een B-plaats. En in Zandvoort heb je dan uh, minder goede plekjes en goede plekjes. Maar je kan beslist niet spreken over een A1-locatie. Maar een, een, een B-plaats, wat wil je zeggen, gewoon het assortiment, het aanbod? Nee, dat wil zeggen dat, we, dat je valt onder een categorie van aantal inwoners. E Oké. Okay. Uh, wat een gedeelte overtrokken wordt misschien met de, de maar dan halen we nog steeds niet een A1-locatie. Nee, nee, nee. Uh, dus de verschil tussen locatie en dorp? Ja, okay. en we blijven een dorp. En ik denk dat we ook een dorp moeten willen blijven. Wij, wij moeten geen tweede hoogdorp Dat redden we ten eerste niet. Nee. Uh, wij zijn geen dorp waar een retailvisie op los kan gelaten worden. Qua retailvisie houdt in dat het uh, winkels zijn die vanuit een uh, internationaal of een nationaal uh, bestuurd worden. Met filiaalbedrijven ja, zijn. Je, de, de, de, de, de die met een, ja, die werken met een veel hogere bruto winstmarge. Oh. Dit zijn allemaal winkels hier in Zandvoort die vanuit een wholesale visie werken. Dus die vanuit een groot handelsfunctie eigenlijk kopen ja. op een dealerschap bij een merk. Kortom, het zijn eigenlijk uh, allemaal zelfstandige ondernemers. Ja. En een, een, een, een Eindsel, uh, winkel Ja. Daar moet je vanuit. Ja. Die dat bereid is 70 uur in de week te werken ja. en een stuk van zijn sociaal leven in zijn zaak wil stoppen. En als je dat niet toe bereid bent, dan dan heb ben je eigenlijk kansloos. Uh, nou, ja. Uh, hier is antwoord ja, okay. en als, uh, als het een bekende keten is dan is het een franchise. Die, ja die en dan in, in het meeste geval zal het nog een uh, franchiser moeten zijn van uh, die op zelfverstandige basis totaal ja. alle risico's nou, ik neemt ik denk even uh, aan de HEMA hier ja. Ja. maar die draait op, eigenlijk op eigen houtje van een ja. familiebedrijf ja. bij Blokker in het diek hetzelfde ja hetzelfde ja. en wil je uh, want er komt een retailvisie van de gemeente heb ik begrepen met Gert van Kuik en uh, ja nog iemand De... um, wil je dat invullen met, met uh, een, een retailbedrijf, dan zul je moeten zoeken naar kleinschalige franchise ondernemingen uh, en waar een gat in de markt is in Zandvoort, mm -hmm. en niet zomaar roepen een H&M en een Zara ik ben ervan overtuigd dat er een aantal branches braak liggen, onder andere een, een Hunkermullen, een Liviera, want je kunt of naar de dure boutiekjes of naar de HEMA daar mm -hmm. zijn middenwegen in, dat heb je volgens mij ook in de schoenenbranche, uh, er is geen dosis van, van haren waar een oh, brede ja. publiek à la massa aan kan kopen, je valt weer of in een boutique. Ja. Of, of ja, in een, een, een in een uh, ja, ik... ja, ja, die, die, die, die... die middenweg dat zijn eigenlijk de middenwegen. De middenwegen, de ja. ja, middenweeg. ja en daar zou je best gaten van kunnen invullen. En ja. ik denk ook dat dat de taak is van Hilli uh, Jansen en Gert van Kuik uh, en misschien zelfs enige makelaars die, uh, waar ik het gevoel heb, dat het uh, geen makelaars zijn die in het uh, onrond goed, zeg maar, het... Ja, bedrijfsmakelaars zijn. Hè. Zij Zij, actief, moeten, actief moeten zoeken naar uh, iemand. Ja, de... en aanschrijven en in overleg met de gemeente en overleg met de huiseigenaar. Uh. Ja. Uh, en dan moet je vastbijten in een pand. En, en daar zoveel werk en energie in zitten om de huiseigenaar en... Uh, de franchise De franchise nemer, de franchise -nemer ja, op één. overtuigen. Ja, het overtuigen en samen te brengen. Maar dat gaat niet met een telefoontje en één briefje. Ja, het, eh, om dat te sturen, een beetje de samenstelling van het, van het aanbod. Eh, waren daar vroeger mogelijkheden voor de gemeente. met vergunningen en dergelijke. Dat is niet meer zo, hè? De nee. lancering is vrijgegeven, dus je kunt je vestigen waar je wilt. En wat je wilt. Ja, dus er is een. Uh, men roept dat of je moet eigenaar zijn van één. Complex, dan kun je dat in het eerste twee, drie jaar, volgens mij, kun je dat, uh, heeft dat nog een wettelijke kracht, zeg maar. Dat je een branche, bij het opstarten van een winkelcentrum, kun je een soort brancheverdeling maken. Ja. Maar volgens mij verlies je zelfs na twee, drie jaar daar de wettelijke bestuurlijkheid van. Omdat de branchering is vrijgegeven bij de Europese wetgeving in Brussel. Het bevestigen van vrij worden. Uh, ja. Dus als ik een zaak zou willen beginnen, dan... Uh, als, als ik formeel voldoen aan allerlei dingen, dan kan niemand mij tegenhouden. Nee. De gemeente kan niet zeggen, ja maar we hebben genoeg van dit soort zaken. Sorry, jij komt niet in aanmerking. Nee, onmogelijk. Dat is over. Ik denk ook dat je de rol moet omdraaien daarvan. Als je ten eerste zouden we als dorp weer een stukje naar de kern toe, toe moeten. Dus wat minder winkels. Er zijn wat winkeltjes in bijstraatjes. Ik denk dat er, uh, wat niet nodig is, wat eigenlijk woonstraten zijn. En dat dit het moment is ook om de mensen te herhuisvasten naar de bestaande panden die er zijn en die leeg staan. Dat kan de gemeente weer wel dat doen bestemming. Ja, misschien helpen de, de, de ondernemers met de lokale banken, omdat de bank ook hè, moeilijk doen. Met uh, Liansen zou contact op kunnen nemen, of meneer Van Kuijt, met de lokale banken om starters weer meer de mogelijkheid te geven om zich te herhuisvesten. Het is namelijk, het, het is natuurlijk altijd zo geweest, als er een pand leeg staat, en je krijgt tien kandidaten, want het is een... Gaat natuurlijk zoiets, hè? Omdat je dus niet kan sturen. Als er tien kandidaten zijn voor een leegstand, dan zal iedere eigenaar een keuze maken. Uit een, uh, aan iemand die dat pand wil, wil huren. Maar op dit moment staan de panden één, twee jaar leeg. En op een gegeven moment gaat de eigenaar van het vastgoed van zijn principe afwijken. Want die heeft ook de, die huurinkomsten nodig. voor onderhoud, belastingen, zijn financiering. Dus je krijgt daardoor al. die leegstand versterkt, zeg maar. Die eenheidsworst in die, in die blanchering. want de huisbaas of de vastgoedeigenaar die wijkt van zijn principe af en misschien gedwongen nu uh, over de leegstand en over, over de, de huiseigenaar de vastgoedeigenaar, wat ik in het dorp hoor is dat er ontzettend hoge huren uh, gevraagd worden en dan kijk ik bijvoorbeeld even naar het pand waar de heer van Kuik voor staat... Ja. Scandles. Ja. Hoe lang staat dat nou al niet leeg? En wat zou dat nou per maand op moeten brengen? En waarom gaat de uh, vastgoedeigenaar... niet dermate van zijn principe af... dat er uh, wel iemand in kan? En dan neem ik dit als voorbeeld. Maar ja. nou, u weet net zo goed als ik dat daar meerdere uh, panden... en vastgoedeigenaars in, uh, in de Halterstraat... en in de Kerkstraat zo zijn. Mm -hmm. Waarom blijft men nou zo krampachtig aan de huur vasthouden? Uh, nu krijg je niks. Nee, nee, nee. En, maar dat is een... Uh... Wat betreft, het pand waar Gert van Kuik voor staat, is een uh, ja, is verhaal, ja, verhaal op zichzelf, denk ik. Daar weet ik ook niet 100% of ik hier de juiste gegevens zeg maar, ja, maar. Dat is verhuurd bijvoorbeeld aan de Heineken. Ja. Dat loopt nog twee jaar. En die vastgoed-eigenaar nou, leunt gewoon achterover. En die zegt van, ik krijg nog twee jaar die 7000 euro in de maand. Ja. En ik zie het wel. Het zal ik een denk, zorg zijn. Het zal een zorg zijn. En Kijken. ik denk dat dat juist de taak is, maar dat is dan wel een apart geval. Nou, Laten we een ander klein winkeltje nemen in... Uh... In de, in de Kerkstraat? Ik denk dat op dit moment wel de huiseigenaren bereid zijn dat er uh, weer terug moeten gaan ja. naar, de, naar de huren van, van de jaren negentig, zeg maar. Dat we, we moeten allemaal een stapje terug doen ja. en ook hun. En die privé-eigenaren die zitten niet, uh, als de grote vastgoedbedrijven staan die uh, panden op een balanswaarde tegenover een hypotheek bij de banken. Als je de huurwaardes laat zakken, dan vallen hun balansen om, zeg maar, dan kloppen hun balansen niet meer tegenover hun Maar Dat is puur een technisch balans. Als je niks krijgt, is die balans sowieso al aan enkel op de grond. Nee, want hij blijft maar steeds op de balans staan, dus theoretisch een luchtballon voor dat bedrag. Dan heb ik liever een kleine luchtballonnetje. Ja, maar die creëren dus zelf een financiële gezonde nep-situatie voor hun eigen financiële situatie. En ja, daar, dat is hetzelfde wat op de huizenmarkt is, zeg maar op de gewone huizenmarkt, de woningmarkt is. Nee. Daar zullen we doorheen moeten prikken. Zowel ja. op de huizenmarkt als in die winkelstand. Maar de privé... Uh, iemand, Er zijn er genoeg eigenaren die een individueel pandje in Zandvoort hebben. Dat zijn toch eigenlijk de ja. meeste. En daar proef ik nu duidelijk wel in dat men bereid is weer terug te gaan naar uh, wat lagere huren. En dat <kwijnt> zou begeleid moeten worden. Uh, en dan moet je hier vastbijten als, mm -hmm. als gemeente. Uh, ik denk hier als... als bedrijfsfunctie in, uh, bij de gemeente, Gert zou dat kunnen gaan doen in de toekomst, als zijn taak. dus, want dat wil ik nog wel even ervoor zeggen ja. uh, er lijkt een soort padstelling tussen Gert en mij, te zijn ontstaan. maar wij gaan heel goed met elkaar om en we hebben soms andere ideeën, en ik ben misschien wat, uh, wat korter door de bocht, of ik wil dingen sneller mm -hmm. uh, maar jullie zijn altijd wel lid van dezelfde vereniging ja, ja. maar uh, wij we staan maar met... binnen de vereniging mag het ook wel tegenover elkaar staan ja, duidelijk, dus dat moet niet, maar soms wordt dat uitgelegd als, uh... is dat een beetje wat hier uh, ja vind ik wel wat na het interview gebeurd is ja vind ik wel okay. ja, ja en uh, wij hebben elke dag contact bij wij spreken en de uh, situatie is, is gegroeid doordat het ik vind er een enorme stroomversnelling is er op dit moment ontzettend positief hè ja uh, als je ziet wat Lana Lemmers met Culinaire Zandvoort, uh, de ijsbaan, de verlichting. Er komt een nieuwe doorloop. Ik ga ervan uit dat die doorgaat van de Haltestraat naar de Kerkstraat over het plein heen. Er wordt besproken, er wordt besproken het afsluiten van de Haltestraat en om daar weer een ja. andere promenade van te maken. Uh, er is in bespreking met de gemeente het shopping Co uh, beleid en de, uh, uh, een noodmaatregel op te maken totdat het LDC af is. Dus op dit moment denk ik dat de gemeente op dit moment wakker is geworden of in ieder geval zich positief naar ons heeft opgesteld eh, om op een hele korte termijn een aantal <tus> dingen te verbeteren en waar we van voor Pasen denk ik een heleboel revenue ja. al gaan proeven ja, maar het, zet... het zijn het zijn natuurlijk niet alleen uh, het is niet het is niet alleen de gemeente het zijn natuurlijk ook de ondernemers en mm die -hmm. kan als gemeente zeggen weet je wat we sluiten die uh, handzad af ja. En dan zullen de ondernemers iets moeten gaan doen. Ja. Of het terras naar voren of uh, een correct naar buiten. Om... Dat zit er ook aan gekoppeld. Ook okay. Aan het idee van die Haltes dat afsluiten staat erbij uh, dat de terrassen en de uitstellingen tot de stoeprand mogen. Zodat de, uh, het publiek over in het ja, midden van ja, het uh, gebied gaat wandelen. Zodat je ook van, als je vanaf de HEMA ziet, dat je ook duidelijk mensen ziet wandelen. De, de horecaondernemingen hoeven geen extra per rechten te betalen voor het extra uitzallen van die zondag op... Uh, dat is toegezegd, als het doorgaat ah, dat, uh, dat zijn dus allemaal dus hele, hele, zie, hele positieve ontwikkelingen, alleen maar positieve ja. ontwikkelingen, en ik ja. denk dat moet nog een duurtje krijgen om sommige dingen uh, tot een goede eindfase en even uh, het parkeren nog even goed te regelen ja, maar, nee. Nee, dan niet al te veel, want dan zijn we nog een uur verder. Ja, nee, en, en meneer Ramp is daar beter in, uh, thuis als ik over dat hele parkeerverhaal. Ik zie alleen dat hier, uh, wij hebben verzocht dat door het parkeren. Uh, ik zei u dat net buiten, Ramlein ja. heeft eerst zijn faciliteiten gecreëerd. en is toen pas het hele pakket parkeren in de binnenstad gaan aanpakken. Wij zijn eerst gaan slopen en plaatsen gaan opheffen. en toen pas het LDC gaan bouwen. En wat pas af is in 2013, 2014. Ja. Uh, en we komen nu gewoon parkeerplaatsen tekort en in de winter betaald parkeren op de boulevard uh, wat ook ja. niet goed uitgepakt heeft denk ik nee. maar daar, daar wij is... hebben dus een soort noodvoorziening gevraagd van de plekjes die er beschikbaar zijn, nee. die beschikbaar te stellen voor shopping Go, een betere bewegwijzering waar het eerste nu zichtbaar is gekomen deze week van het LDC als ja. je zo'n verbinnen komt uh, rijden ja. dus je ziet elke week komen er dingen boven daar, en daar ben ik het is dus opbouwend, ja, heel erg opbouwend denk ik, ik. Uh, ik heb natuurlijk een interview ook gelezen en ik heb daarna ook nog wel uh, over van de is er ook een bijeenkomst geweest en is het ook een beetje over parkeren gegaan? Mm. Um, ik wil dat niet goed praten of, of andersom draaien, maar in veel toeristenplaatsen, uh, en dan neem je bijvoorbeeld de kogel op Tessel, moet je gewoon buiten het centrum parkeren. In uh, Katwijk en in Noordwijk moet je buiten het centrum parkeren. Diversiteiten zijn er. Mm. Dus waarom uh, wordt er dan in Zandvoort zo moeilijk over gedaan? Je kan toch lekker in de Zuid gaan. of uh, onder het LDC straks. en de je toch klaar? Nou, onder het LDC, oké, okay, ja. maar straks. Ja. Maar dat is het... er nu al een, hè? Ja, de... oké. Okay, maar die... en hij is, niet... is misschien niet toereikend, ben ik met u eens. Nee, en hij is niet goed aangegeven geweest. Er wordt nu allemaal hard aan gewerkt. Ja, ja. maar de parkeerplaatsen zijn ook onvoldoende geweest. Of de, uh, ook het entree deugde niet, volgens mijn idee. als centrumgarage. Als je ervoor staat, men twijfelde. of het bij de woningen hoorde. of ja, dat is... er nou eigenlijk een centrumgarage was. ja, dat wordt nu steeds. Maar goed, dat, dat, dat, dat bedoel ik ook. Het is positief allemaal. Maar tot 2014, tot het plan af is van de, de hele LDC, zal er een soort noodoplossing moeten komen van het shop-en-co-gedeelte. Er zullen een aantal vergunningen, wat parkeervergunningen zijn verstrekt, weer volgens mij weggehaald moeten worden. En weer gewoon shop-en-co-gecreëerd worden, moeten worden. En men zal versneld... Uh, als ik het goed van meneer Rampen en inderdaad begrepen heb, lag er een plan in 2010 van dat iedereen die een parkeerontheffing heeft, straks overal mag gaan staan. Dus of je nou in zuid woont, mag je in het centrum staan en ja. in het centrum... Ja, afgaan. dat gaat komen. Nou, maar dat moet nu ingaan. Ja, zeg maar. Je zou het, ja, dus je dat, zou het maar, snel in willen voelen. Ja, je, je hebt twee belangen. Dat is voor de lokale bewoners. Uh, dat die gewoon door het hele dorp heen uh, kunnen parkeren. Ja. Ja. Al wil je drie keer naar de Bruna als je in Noord woont. Dat je gewoon een plekje kan maken op de parkeerplaatsen die ja. beschikbaar zijn. Plus, dat het, het een sociaal belang is dat het visite, als iemand hier op visite komt. Ik denk dat het ook zelfs slechts is in het sociale gedeelte. Denk me nou van, oh er is geen plekje. Of ik mag daar niet staan met mijn vergunning. Of ik moet weer zoveel geld betalen voor parkeren. We hebben hier veel ouderen. Dan denk ik al ik moet een bloemetje meenemen. Ik ben een tientje aan parkeren kwijt. Of ik kan nog niet in de buurt van die woning staan. Ik ja. denk dat het voorbij is. Dus voor het centrum, als het hele sociaal gedeelte verkeerd is, dat het uitgesteld wordt. Maar goed, daar, uh, daar wordt nu over... Uh, daar wordt nu ook over gediscussieerd. Over de dus ik ook positief dat, over. Gaat, dat gaat ook de positieve ja. Uh, ja. We moeten gezien de tijd uh, ja, dit Ik wil nog wel één vraag stellen. En dat is over van de week. Er is een bijeenkomst geweest met de ondernemers en, uh, en het circuit. Ja. Graag een hele korte reactie, gezien de tijd. Um, ik ging daar positief in. En er is ook een uh, goede vergadering geweest qua uh, ondernemers en, en ja, ik weet niet precies wie er allemaal zaten, maar in ieder geval de directie uh, van, het, uh, van het circuit. Er is een klein werkgroepje opgericht die nu hard gaat werken aan een uh, betere betrekking met, uh, met het centrum en met het strand, ja. met het circuit. Ja. Uh -huh. um, ik heb er alleen, wij gaan, het, wij gaan het ook zeker steunen, die werkgroep. Enkel ik werd s'nachts wakker ervan. <laughs> dat is niet zo mooi. Nee, ik heb dat achteraf euh, loopjes van heel hele avond. Ja, je loop loopt je even er nog te malen, ja. ja. En ik kreeg het idee. En, en eerst even vooraf, Wij gaan dat plan steunen. Van die werkgroep. Ja, ja, ja. Ik voor de dag, er, ja. Ja. En ik hoop ook dat het lukt. Maar Lana Lemmers heeft een paar jaar geleden zich het gompers gewerkt. Om met bussen, met vlaggen. Met uh, de meest uitgebreide ja, ideeën dat ja. op gang te krijgen. Ja. Wat één jaar gelukt is. Wat volgens mij alleen maar lukte. Doordat de treinen niet reden. En voor de rest, die twee jaar daarna, is het niet gelukt. Om, om de mensen naar het dorp te krijgen. Elke ja. keer heeft zij haar stinkende best gedaan. Ik hoop dat deze werkgroep met andere ideeën. Over oplossingen komt. Maar of ik wilde er wel mee eindigen dat ik zelf het gevoel kreeg van uh, Erik Weijers en de financi andere financiële directeur van het circuit uh, dit is ons programma van, uh, van dit 2012. Hier kunnen jullie aan meedoen en zoek het uit. En ik ben erin gegaan in die vergadering dat we van het circuit een soort tweede cultuur konden maken ja. in het centrum. Wij Net zoals Volendam zeg maar... Uh, Jantje Smit, eh, Nick en Simon, de palingen, de klederdrachten hebben. Zo hebben wij het circuit. Ja. En wij zouden graag zien dat ze met hart en nieren wilden investeren in het centrum. Zeg maar. Dat dat een soort. Eh, show, ja, maar ook bij de tickets en tours. Dat het een routing wordt van eh, bij de bollenrit. Zeg maar, dat je in een raceauto kan zitten. Dat je een heel eh, uitleg krijgt van hoe zag een raceauto eruit in 1950? Hoe ziet die eruit in het jaar 3000? Ja. En wij zien dat veel, in een veel verder perspectief als je een cultuurverandering daarin wil okay. als te zeggen van dit is het, het subieprogramma is en, uh, en dit kunnen jullie oprapen Maar jullie moeten nog heel veel praten ja. Ja. Maar, maar, maar wij mogen niet meer praten nee, nee, doen, <laughs> doen, doen. En, doen. En, en, en doen goed, heel erg bedankt voor je komst en uh, verduidelijking van de discussie die gaande is ja. ik hoop we gaan er niet, nog meer over horen. Ja, ik hoop er we niet verder herhalingen ja. ja. nee hoor publicatie okay. publicaties okay. zijn nee, nee, geweest. Wij gaan verder met de muziekje. Roy Orbison, okay, Lana. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. met Lana gaat, Lana Lemmens komt. Je vergeet het belangrijkste, stuk, hè? Oh, beautiful, Lana. Dat jij dat nog nodig hebt om zo te slijmen bij Lana. Dat valt toch een beetje op. Lana, wel... Ja, het werkt, hoor. Ja, het, werkt, hoor. Ja, het werkt, hoor. Hallo. Hallo. Ik zie het prachtige vvv boek weer met op de voorkant de burgemeester in uh, zwempak. Ik zag hem ook in de krant deze week. Met, uh, het zwempak. Ja, dat was minder leuk, vond ik. Dat was minder leuk. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Uh, heb je een uurtje? Ja hoor. Want als we, als we is zou ook rekening mee gehouden. Als we, als we het programma door moeten gaan nemen, dan zijn we wel een uurtje bij. Ja. Uh, is er veel verandering met vorig jaar in, het, in het, het aanbod van het programma? Uh, nee, veel verandering dat vind ik, dat vind ik uh, een te groot woord. Ik denk dat we de afgelopen paar jaar eigenlijk steeds meer um, zien... dat er heel veel actieve ondernemers, maar ook vooral leuke vrijwilligersorganisaties zijn die leuke evenementen op het programma zetten. Mm. En gelukkig zien we degene die erop zijn gekomen, elke keer weer terugkomen. En er komt elke keer weer wat bij. Dus ja, wij mogen echt niet klagen met onze evenementenlijst. Ja, je kan het geen uh, programmaatje meer noemen te nee, lijst. Nee, uh, en, en dan is dit mm. nog... Uh, <laughs> ja. Deze gids is gemaakt uh, in november, dus we zijn er nu al wel weer bijgekomen zelfs. Jij hebt daar de gids, die, die kunnen we halen bij de VVV neem ik aan. Maar het komt natuurlijk ook weer groot aangekondigd op het Raadhuisplein. Aan. Ja, klopt. Het is wel leuk dat je daar even over begint. Ons wordt altijd gevraagd waarom hangt dat, doek er niet op 1 januari. Uh, het is in ieder geval goed teken dat het tenminste opvalt. Want we krijgen echt in deze periode heel vaak uh, mailtjes ja, en, en telefoontjes. Ja. Absoluut, dat doek is nog ja, niet vervangen. Ja. Ja. Ja. Nou, daar, dat is eigenlijk gewoon een hele simpele reden. Nou, ja, ja. Deze gids moet gewoon 1 januari af zijn. Dus die keuze maken we. Maar we willen gewoon op het op het een zo uitgebreid mogelijk programma hebben hangen. Mm -hmm. En we merken gewoon dat ondanks dat officieel de datum 1 november is om je evenement aan te melden bij de gemeente Zandvoort... Dat het niet voor alle ondernemers en evenementenorganisatoren haalbaar is. Uh, dus vandaar dat we altijd net iets later zijn met het doek. En die komt er meestal eind februari uh, wel weer te hangen. Ja, ik kan me voorstellen, zo'n doek maak je eenmalig. Het moet ook actueel zijn. Het, het moet ook moet actueel zijn en moet kloppen. Dat boek is er ook niet in één keer. Dus ja, we zijn nu in ieder geval wel heel druk bezig. De lijst is af. Het is ook altijd heel moeilijk om een keuze te maken. Mensen verwijten ons wel eens van, ja, waarom staan we niet op het doek? Ja, we wat is hebben... je criteria daarbij? Nou? Nou, dat is altijd wel een beetje lastig, lastig. want het is natuurlijk gevoelsmatig. Uh, iedereen vindt zijn evenement ja. uh, het belangrijkste, het mooiste en gelukkig. Maar er passen op het doek uh, zo'n 70 en we hebben er zo'n 300. Dus ja, uh, je begrijpt dat er dan keuzes moeten worden gemaakt. Waar we altijd naar kijken is wat, wat is de betekenis van het evenement en wat is het ook... Kijk, kijk je dan... Uh over de dorpsgrens heen? Nou ja, vooral, kijk... niet alle evenementen... we hebben geen 70 evenementen... die per se over de dorpsgrens heen gaan... maar we kijken wel ook heel erg naar... wat is het voor een toerist? Wat, is er, wat staat erop? Zo hebben we wel eens... Um, ik vind dat vervelend om er iets uit te pakken... maar dit is dan misschien een goed voorbeeld. Uh, we hebben nu, 52 jaar geloof ik... een prachtig schaaktoernooi in Zandvoort. Ja. Een, echt een heel mooi toernooi... die ook gewoon um, op onze website uh, staat... Maar ja, wij kregen wel eens de opmerking, waarom staat die bijvoorbeeld niet op het doek? Nou, en dat is iets waarvan wij verwachten dat er niet per se een toerist zal, zal zijn die daar naartoe gaat om te kijken. En, um, wat, je, wat je zegt is, iemand loopt langs het bord, is iets schaaktoernooi en gaat daar naartoe. Ja, ik, niet ik verwacht niet nee. dat dat heel snel zal gebeuren. En dat is bijvoorbeeld ook, nice. um, we hebben wel eens de zwemvierdaagse er niet op gezet. Nou, en ook daar hebben we wel van vorige gekregen, hé, hey, waarom staat de zwemvierdaagse er niet op? Ja, ook dat is vooral ook voor inwoners van Zandvoort. Dat wil niet zeggen dat er niet ook een, een evenement op kan staan wat vooral nee. voor inwoners van Zandvoort is, maar ja. de, de, de Vierdaagse zijn het zijn topevenementen ja. uh, van Zandvoort voor de inwoners. Ja, absoluut. En jij moet het natuurlijk bekijken uit uh, vvv perspectief over de dorpsgrenzen. heen. Ja, al zijn we er ook voor de inwoners, dus Tuurlijk. Het, is, het is niet zo zwart-wit helaas. Nee. Uh, je kan niet zeggen, nou het moet uh, zoveel mensen trekken en dit en dit en dit en dus komt erop, maar ja, we, we kijken wel met elkaar en ik moet er ook bij zeggen dat we altijd, nou ja, het kan jij beamen, een aantal mensen in Zandvoort uh, daarbij betrekken die we ook de lijst mailen en dan zeggen van goh, is er iets waarvan jullie ja. zeggen wat er mist of is er iets waarvan jullie zeggen, nou dat zou ik er niet op zetten nee. en zo komen we dan meestal met een clubje van een man of 10, 15 tot, uh, tot een goed in uh, mijn ogen tot ja, een nou, zo het, goed mogelijke lijst. Dat vind ik ook en uh, in de, vol is vol, of je moet er een torenflat van maken, dan kan je er nog veel ja ja. Dus ja, ja. je een toren huren. Ja. Ja. Nou dat zou misschien een optie zijn. Uh, ik wil even terug naar de kalender, kijk jij ook naar uh, buurtgemeentes, kijk jij wel eens naar uh, Noordwijk, wat, wat die zo te bieden hebt om, om dit eens te vergelijken, of doe, doe je dat niet? Uh, je kijkt natuurlijk altijd, ja. maar ik probeer zo min mogelijk te vergelijken, wij zijn Zandvoort met onze eigen ja. identiteit en Noordwijk is Noordwijk. En natuurlijk zijn er wel eens evenementen. Ik was afgelopen jaar voor het eerst in mijn leven bij de Vierdaagse van Nijmegen. Toch, nou, best heel leuk. Nou moet ik ook wel weer meteen, zo groot als, als dat daar is, zouden wij hier niet uh, aan kunnen. Ik bedoel, dat past gewoon niet. Maar we hebben toch inmiddels een leuk weekend op het programma met de 30 van Zandvoort ja. en een circuitrun. En... Je, hebt, je hebt vorig jaar kunnen zien dat er 30 van zandvoort, Geweldig, uh, heel veel potentie. Het, het, het begon met uh, niks en uh, de organisaties hebben gehaald 200, 300... ...en dan kwamen zij rond 50 man zandvoort in. Ja, maar je hebt me, daar ook nog... Volgens mij dacht dat er 2500 dan Ben ik dan... Uh, heb maar, ik dan, maar, maar, dan een stikje... Maar je maar, hebt daar e e e ook e e een intocht en al dat soort dingen omheen. He. Wat minder oh, dat, dat, dat, dat, dat Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk... Ik hoorde net een klein stukje van het gesprek met Bart. Dat is natuurlijk ook wat Ben eventjes aanstipte... We hebben het over de gemeente, de VV. Maar de ondernemers zijn in deze ook gewoon heel belangrijk. Als, als je weet dat zo'n evenement voor je deur is, ja. kan je zoveel dingen doen om daarop aan te haken. En, en met elkaar, en dat roep ik echt overal, het, ik zou bijna zeggen dat is onze lijfsprek geworden naast in Antwoord. Die wou ik niet aanhalen. Ja. En met elkaar moeten we het echt doen. Kijk, wij kunnen het promoten, maar wij, wij kunnen er niet de vulling uh, aan de invulling daar geven, dat moeten echte ondernemers doen en een evenementorganisator. Um, en... en die doet ja en en, en wat er dan omheen zit ja ik bedoel uh, in nijmegen was was die wandeling heel leuk maar het feest eromheen uh, is wat wat wat het zo spraak maken maar, ja, maar, Nou, jouw ja, sacheer ik, ik maar, nou, nou, nou, oké, ja. maar. Ja. daar kijk jij naar ja kijk jij juist naar ja je dat en, en um, kijk dan moeten we wel gewoon heel blijven we hebben een ontzettend mooie lijst um, Heel veel ondernemers zijn daar verantwoordelijk voor. Uh, een, een groepje uh, mensen die je overal terugziet. Er zijn een aantal mensen die zie je bij elk evenement overleggen. En als er een nieuw evenement is, heeft één van die mensen daar wel weer wat mee te maken. We zijn, we zijn en blijven een dorp. We hoeven ook niet... Uh, uh, te vergelijken we hoeven niet boven onszelf uit te stijgen, maar het is gewoon heel erg leuk als er weer een, een groepje mensen op staat die denken, nou, we gaan weer we gaan eens kijken of we daar iets mee kunnen. Ja. En ja, wat ik heel erg leuk zou vinden. Uh, even, we hebben een evenementenplatform en er was een, uh, een nieuw evenement, en we waren aan bedenken van goh, uh, welke datum zouden we daar aan, aan, uh, aan toe kunnen kennen? En uh, zaten we, ja, juli, augustus, ja, uh, nou, eigenlijk is alles al vol. dus het er kan altijd meer bij, maar ik, ik, ik zou zelf, als er dan mensen zijn in Zandvoort die zeggen: Nou, ik, ik wil wel graag iets uh, organiseren, zou ik het heel leuk vinden als we ook kijken naar eigenlijk de maanden eromheen. Want dat is natuurlijk wel altijd dat we roepen. In de, in de zomervakantie, als we het geluk hebben dat de zon iets meer zijn best doet dan het afgelopen jaar, dan komen de mensen. En daar moet je altijd mee oppassen, maar komen komen vanzelf al wel. Ja. En het is zo leuk om juist te gaan kijken of we seizoensverlenging bezig kunnen zijn met deze evenementen. Nou, als ik even kort naar de overkant kijk, zie ik in oktober uh, wat minder evenementen. Is het is ja. wat minder evenementen. De augustus, juli staat uh, van 1 tot 29 helemaal vol. Ja. Dus dat is wat je bedoelt. Ja. Uh, moet je dan naar dit binnen evenement in november? Ja, uh, ik denk wel dat je daar... Het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor een evenement je ja. organiseert, maar... Het is natuurlijk wel zo dat we, hier ook in de zomer is wel weer gebleken, we zijn hier gewoon heel erg weersafhankelijk. En het is gewoon zo zonde als je heel veel uh, maatregelen hebt, of tenminste als je heel veel uh, energie stopt ja. in een evenement en het dan letterlijk in het water valt. Zo hebben we het, uh, ja, Bart haalde het net even aan, uh, samen met mijn familie uh, zijn wij dan initiatiefnemer van Culinaire Zandvoort. Uh, we hebben tot nu toe, klop het even af, uh, nee, redelijk, redelijk veel mazzel uh, gehad met het weer. Maar ook afgelopen jaar we waren we wel voorbereid dat het wel slechter weer zou kunnen zijn. En we hebben ook één avond ja, regen ja. gehad. En daar hebben we wel van tevoren over nagedacht. Kijk, als je echt storm hebt en, en windkracht 10 en, en regen, kan je nog zo goed je best nee, doen. Dat ik niet. Maar ze we wel een keer met de A1 echt... Echt noodweer gehad en toen hadden we gewoon een tent. Want het was in oktober en we hadden van tevoren gezegd: we gaan niet het risico nemen nee. dat het slecht weer wordt. En dus zo zal je, dus je ook. Je moet daar dus rekening mee houden. Je moet daar wel rekening mee houden. En dat kost wel geld, want een, een grote tent huren is niet goedkoop. Ja. Maar je ja. moet dan misschien afvragen: oh, als ik dat niet bij elkaar kan halen, moet ik dan het evenement wel organiseren. Um, wij zijn wel weer. Ja, ja. We hadden het net even over de catalogus die je voor je hebt. Mm -hmm. Die heb je uitgedeeld op de vakantiebeurs. Ja. Uh, zijn die nog te verkrijgbaar in de Bakkerstraat? Oh. Ja, ze zijn nu uh, te koop bij VV Antwoord. VV ja. Antwoord, ja. oké. Okay. En uh, ik, in uh, alle andere VV's uh, uh, in, in Nederland. Ja, in februari <laughs> komt pas... Uh, ik, ik mis in, nog een evenement. De schaatsbaan. Nee, Winterculinair. Winter winter. winter. Wordt er nog over nagedacht? Je wordt heel erg over of, of is het een primeur? Nee, ja, nou, we, wel we on air. Maar ja, het, het jeukt wel. Maar het, wat, wat ik net zeg, je moet daar wel uh, goed over nadenken. Goed over. Want het is in de winter. Ja. En je kan je kan het niet doen zonder alles uitgedacht te hebben. Maar hij staat, we zijn nu al maanden nou, maandelijks bezig met de culinaire versie van uh, de ja. zomer. Uh, en af en toe wordt er Jeuken. toch wel in de rondvraag even winterculinaire besproken. Ja. En het jeukt inderdaad, ja. Oké, okay, uh, Lana, hartelijk bedankt. Uh, we zien de nieuwe kalender binnenkort wel weer opgehangen worden. Er staan half zand voor weer te kijken of we er wel op Ja, <laughs> en de eerste die uh, vanuit de VV in ieder geval heel belangrijk is, is uh, de Kids Adventure Week, ja. uh, voorjaarsvakantie. Oké, okay. voor iedereen, voor dorpskinderen en voor toerisme. Lana, bedankt. Precies. Oké, okay. Lana, heel erg bedankt. Wij gaan straks uh, praten over uh, de buurtbemiddeling. Mogen we eerst even luisteren naar Groes Meeuws. Geef mij je angst. Een het ritme van Zandvoort. voor Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM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 Even mij maar je angst. Welkom, meer die van de driftangst in buurtbemiddeling. Dingen die elkaar raken, of valt dat mee? Nou, of valt wel mee? Ik denk dat het voor bewoners soms wel spannend is om contact op te nemen met buurtbemiddeling. Ja. Omdat ze niet altijd goed weten wat, uh, wat ze te wachten staan. Ja. Maar dat valt uh, altijd erg mee. Ja. Is, is die buurtbemiddeling er al? Ja, ja hoor, ja. zeker. Vanaf oh, je bent een uh, tijdje geleden bij je geweest ja. en toen is het eigenlijk gaan starten. Ja. Nou, toen liep het... Uh, uh, ja, toen liep het al een tijdje. Het is in uh, juni, uh, juli, oktober, of, ja 2009 is het gestart. Maar het heeft vaak ook wel wat tijd nodig om uh, ja, bekend te raken bij uh, de samenwerkende partijen... Je, maar ook bij de bewoners. Heb je die buurtmiddelaars zo gekregen? Zijn mensen naar jou ja, toegekomen van ik wil dat wel? Ik wil, vertel mij eens hoe dat zit. Ja, voor de bemiddelaars moet ik toch vaak wel eventjes wat, uh, wat moeite doen... Ja. om persberichtjes te maken of via via te vragen van... goh, we hebben eh, bemiddelaars nodig, vrijwilligers. Dat heb ik toevallig twee weken terug ook gedaan. Heb ik een persberichtje uitgestuurd. Mm -hmm. En naar aanleiding daarvan reageren er dan mensen die zeggen van... nou, ik wil heel graag... Wat, uh, ...wat betekenen voor de medebewoners. dan heb ik een, uh, een kennismakingsgesprek... ...om even kijken of, wat ze, ja, of het is wat zij denken... ...en uh, of ze datgene kunnen doen wat wij uh, nou, de bewoners nu, uh, willen bieden. Je staat nu in, uh, in de regionale pers... we had het net even over de Haarlands Dagblad... ...maar het staat nu in een aanhangsel van het Haarlands Dagblad... Ja. ...de makelaarskant staat een stukje wat uh, hier gepubliceerd is. Ja. Dus het krijgt echt wel de ruimte. Uh, ja. hoe, hoe groot is een buurt... Hoe groot is een buurt? Ja, want uh, stel dat Don en ik gaan bemiddelen bij een buurt. Ja. Hoe, hoe groot zou onze buurt dan zijn? Het gaat in principe om buren die uh, bij elkaar in de buurt wonen en daarbij last hebben van elkaar. Of door geluidsoverlast, of overlast. Door... Ja, maar... Uh, ja, wat bedoel je daarmee? Misschien stel ik de vraag een keer. Ja. Uh, als wij dat zouden doen, krijgen wij dan een regio? Krijgen we vier straten? Uh, nee, dat maakt niet uit. Dat nee, niet het, uit. Nee, het belangrijkste dat is, is dat de bewoners, de bewoners voor Zandvoort ingezet worden voor andere bewoners in Zandvoort. Ja, hoe? Hoe kom ik dan uh, aan mijn buurt? Hoe weet ik dat? Ik, ja, ik heb het probleem ben met dom, dat ja, heb je, ja, ja, eh, nee, dan kun je dan kun je contact opnemen met buurtbemiddeling. Ik ben de ja, codemator okay, daarvan. Ik ga dus naar buurtbemiddeling. Ja, precies. Ja, ja, okay. Dan heb ik een gesprek met de bewoner die dus uh, uh, die klaagt. klaagt. Nou, dan probeer ik even de situatie aan te horen. Om te kijken, ja. van, nou, is het geschikt voor wat ja. wij kunnen bieden? En dan schakel ik de bemiddelaars in. Okay, uh, okay. Ik, ben, ik ben het uh, centrale ja, meldpunt. Maar, ik, en, ja, uh, ik weet dat jullie bestaan, maar ik zou uh, niet weten hoe jullie moest contacten. Heb ik anderen ingegaan? Ik noem maar even wat. Politie, Ja, wij werken heel nauw ...samen met de woningcorporatie De Kei... ...met de gemeente en de politie. Zij kunnen ook mensen naar ons verwijzen. Ja, ja. En uh, mensen, ja, het, is het mooiste is als mensen onszelf weten te vinden. Dus ik heb al uh, folders, affiches, de website... ...ook op de gemeente staat informatie over buurtmilling. Mm -hmm. ...als het goed is op de site van De Kei ook... Um, dus bewoners ja, denk, moeten ons via allerlei uh, uh, kanalen weten te vinden. Ja, als je, dat denk ik als je in een park even uh, een, een stukje noord met, met de flats, dat is allemaal de keiwerk. Ja. Dat je als je problemen hebt met je buurman of met, met wie dan ook, dat je als eerste naar de kei gaat. Ja, en, nou, zij en, kunnen en en dan informatie dan geven. Je. Ja, zij nee. kunnen informatie geven over wat wij doen. Ik heb daar ook wel al eens uh, allerlei, uh, bij al die flats ook folders in de, in de bus gedaan. Ook daar informatie voor de bewoners. Van goh, heb je overlast? Informeer gewoon eens even wat we kunnen doen. En vaak werkt dat wat fijner omdat we met vrijwilligers werken als dat je met een instantie aan de slag moet zoals een woningcorporatie of de politie. Wordt word er veel bemiddeld? Um, in Zandvoort um, redelijk. Ik heb zeg maar over het afgelopen jaar twintig meldingen behandeld. En uh, is natuurlijk een, is een relatief kleine gemeente, dus. Uh, maar ik heb het idee dat de mensen vaak wel een hele drempel ervaren alsnog om het. Uh, ja. uh, om het uh, in te schakelen. En is regelen het zelf. Ja, dat is. Ja, ja, ja, dat tw het, meldingen op. Uh, wat is het? inwoners. Dat is. Uh, Redelijk toch? Ja, ja. Vijfduizend Maar mensen, mensen oh, pakken, ja. ja, wat wel heel erg uh, belangrijk is en goed om te weten is dat het uh, prettig is om zo snel mogelijk met ons in contact te komen. Dus voordat, uh, voordat het escaleert. Es escaleren precies. En dan kunnen wij het Merk je dat dat iets, als iemand bij je komt dat het eigenlijk al te ver is? Soms wel. Ja. Is het dan niet heel erg Ja. Uh, nou, het is vooral want eigenlijk laait dat vuurtje dan ja. op, hè? Ja, nou, het ligt eraan. Want de bemiddelaars, die hebben, ze werken altijd met z'n tweeën. En uh, ze hebben gewoon heel veel tijd voor de bewoners. Dus de bewoners ja. kunnen ontzettend uh, uh, goed hun verhaal doen. Uh, alle tijd die er nodig is, die is er voor ze. Ja. En dat geeft heel veel lucht. En daardoor ontstaat gewoon een rustigere situatie. Waardoor, uh, ja, wa waardoor er wat ruimte is aan twee kanten. Want je moet Juist. natuurlijk ook, ja. uh, met de zogenaamde, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn, ja. over gaan praten. Klopt, ze gaan met allebei de... Uh, en dan kan het wel eens omdraaien eigenlijk. Klopt, ja. En dan je Want wat de op... ene als, als overlast ervaart, de, de andere buur kan natuurlijk aan de andere kant ook overlast ja. ervaren. Ja. Iedereen heeft zijn eigen uh, ervaring. En door dat samen te brengen <coughs> uh, hoop je op, op, op begrip aan beide zijden. Precies, ja. En dan gaan we met een, uh, met een handdruk uit elkaar ja, veel wel. Ja, veel wel? Ja. ja. ja. Dat, dat brengt Ik ons bij de bemiddelaar, Ben. Ja. Wat voor type mens dat is. Dat, Wat je moet kunnen. Ja, of zijn natuurlijk. Ja, er zijn geen echte opleidingen of zo voor nee. nodig. Het, is, het gaat puur om een, de mens die geïnteresseerd is in, in de medebewoner. En die uh, natuurlijk wel... Uh, uh, ja, het, het moet geen adviserende iemand zijn. Het, het is iemand die achterover leunt en luistert. luistert. Vooral luistert naar de bewoners en uh, de juiste vragen kan stellen om ja, de problemen op tafel te krijgen. Maar hij geeft dus geen advies van zou je niet beter een stukje van die hecht af kunnen halen? Omdat nee, we dan... nee, we proberen zo neutraal mogelijk ja. in het hele verhaal te blijven. En wat de bewoners vertellen is ook altijd vertrouwelijk dus dat blijft alleen mm -hmm. bij de bemiddelaar. Ik wou net vragen, doe ze een voorbeeld. <laughs> ja. een al, heb je een algemeen Ja, voorbeeld? Jawel, jawel. Wat, wat, wat, veel gewoon om hoe, eens te kijken hoe, het, voorkomt, het, hoe dat gaat. Is geluidsoverlast. Ja. Stel uh, uh, uh, er zijn veel huizen die wat ouder zijn, die gehorig zijn, dus mensen ervaren erg veel geluidsoverlast van buren, nou dan dan, ja dat uh... begint met aanbellen natuurlijk ping, dan uh, kan je die radio wat zachter zetten ja klopt, nou als mensen dat dan niet goed oppakken, of niet, toch niet goed in de gaten hebben dat het daadwerkelijk overlast geeft, ja. dan gebeurt het nog een keer, nog een keer, dan worden mensen boos op elkaar, uh, praten niet meer met elkaar nou dan krijgen ze op een gegeven moment een heel scheef beeld ook ja. van elkaar, nou dan ontstaat eigenlijk al de eerste uh, né, het stukje ruzie, né, dit dan zonder te praten uh, op het moment dat wij dan in beeld komen, ja dan ...zorgen we dat we dat weer openbreken... ...dat de mensen toch hun verhaal weer kunnen doen... Ja. ...en die stap weer kunnen en durven zetten... ...om toch met elkaar weer in gesprek te gaan... ...en elkaar ook duidelijk te maken... ...van wat gebeurt er dan ja. precies... ...en wat ja. ervaar jij dan? en wat ervaar Ik jij begrijp dan? uit jouw verhaal... ...dat de, de stijl van de middeling is... Te praten, te vragen... en eigenlijk de mensen in hun antwoord... al de oplossing laten geven. Ja, het is natuurlijk het mooiste als de mensen... een eigen oplossing vinden, wat het beste bij hun ja. past. Ja, omdat dat je zegt... Dat gaan nou, wij eigenlijk geven doen. ze geen raad, die bemiddelaar. Nee. En dus de mensen, Het moet uit de mensen zelf komen door het verhaal te vertellen... Ja. waarbij je al bijna de oplossing aanrijdt ja. ook. Ja, vaak komt dat dan vanzelf naar boven. Ja. En dan komt er ook een oplossing uit... die bij de bewoners past... en wat dus ook werkt. In die, uh... In die twintig gevallen die je hebt, hè? is dat... 20 keer goed afgelopen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd... ...maar is het is het grote percentage... ...dat je zegt van nou, ik ben blij dat het zo gebeurd is... ik ben blij dat het bemiddeld is... ...want ja. we zijn eruit gekomen met... Ja. Nou, als met ik even in percentages mag praten... ...landelijk ja. uh, is het slagingspercentage... ...zeg maar 65%... Hm. ...en uh, het afgelopen jaar heb ik... ...73% zeg maar... Uh, ...tot een positief resultaat kunnen zien... Uh, ...worden. Ja. Dus dat, en dat kan... In verschillende, ...op verschillende manieren ook. Als ik... ...alleen al een intakegesprek heb met een bewoner... ...en daar een prettig gesprek mee heb... Die bewoner kan zijn verhaal kwijt. Dan kan zo iemand al zoiets hebben: van goh, ja, ja. eigenlijk kan ik, op, even, ja. Ja, kan ik zelf toch nog wel eventjes wat, wat actie ondernemen richting de buur. En dan belt hij wel eens later terug: van goh, het is toch wel opgelost nu. Heb je nog bemiddelaars nodig? Want die zit hier ja. toch. Dus je ja. zou ja. nog even een oproepje ja, kunnen doen. En zeker met een, uh, met een telefoonnummer of met een, uh, met een website waar mensen zich kunnen melden. Ja. Of informatie uh, in ieder geval kunnen halen. Want ik kan me voorstellen dat een aantal ah. mensen. ...daar toch over nadenken. Ja, ja. Nou, Bemiddelaars en vrijwilligers die zijn zeker welkom. Uh, je hoeft daar niet echt de opleidingen voor te hebben. Dus mensen die geïnteresseerd zijn en graag iets voor hun medemens willen doen... ...die kunnen zich melden bij buurtbemiddeling. Dat is het centrale meldpunt is 023 569 8883. Wij zijn bereikbaar tussen 9 en 2... Uh, de website, uh, ik werk uh, uh, onder Stichting Meerwaarde, is te vinden op uh, www.meerwaarde.nl en daar is een kopje buurtvermiddeling. Oké. Okay. Maar ook op de site van de gemeente is informatie. Je kan ook via uh, www.sandvoortinfo.nl kijken, dus? Als het goed is ja. wel, ja. En, en ja. via de kijk kun je, en via je ook een. Kei, maar ook via de wijkagent kun je te vragen en uh, hier en daar zijn ook folders te vinden. Oké, okay, dus er zijn meerdere punten waarop we ja. voor jullie kunnen benaderen? Ja. En bellen kan altijd voor informatie. Bij twijfel of... Uh... Bij twijfel bellen? Ja. Ook zeggen. als er uh, wat in, in je of uw buurt gebeurt, bel gewoon of kijk eens even op de website. Ja, en, en als er uiteindelijk toch gesprek niets aan. uitkomt. Ja, precies. Als de bewoner toch uiteindelijk denkt van nou, dit is niet voor mij geschikt, ik zoek li liever een andere weg, dan gebeurt er verder niets ja, met die informatie. Dat want, is nog een laatste uh, vraagje wat ja. ik had. In die gesprekken, de bemiddelaars, hier ja. gaan we niet uitkomen. En we zijn bang dat het misschien wel escaleert. Ja. Wat gaan zij dan? Uh, als het uh, is doorverwezen, bijvoorbeeld door de wijkagent, die geen tijd had om, om met de bewoners te praten en naar buurbemiddeling heeft verwezen, dan kunnen we dat gaan overleggen. Maar dat ja. is altijd in overleg met de bewoners. Dan vindt u het goed dat we het even overleggen met de wijkagent wat we het beste nu kunnen doen. Dus we proberen altijd te zorgen dat de bewoner niet in de situatie blijft zitten waar ze in zitten. Goed. Ik weet eigenlijk genoeg. Ik ook. Uh, nou, ik vind alleen maar uh, goed dat het gebeurt en ik hoop ook dat een aantal mensen die eventueel daar interesse hebben om uh, jullie uh, te helpen bij het middelen van buurten. Want het gaat natuurlijk altijd om kleine stukjes buurt en niet over uh, iemand die in Noord woont die op de staat moet middelen, maar zo kort mogelijk erop. Zullen dus jullie gaan melden via het telefoonnummer of via de website? Ja, ik zal het nog even herhalen. Ja. Het ah, ja. uh, telefoonnummer uh, wat uh, gedraaid kan worden is 023. 5, 6, 9, 8, ja. 8 8, 8, 3 of uh, de site meerwaard, www.meerwaarde.nl en dan het kopje buurtbemiddeling. Mary wil nog even wat zeggen. Ja, ja, ik denk dat het belangrijk is voor de bewoners om te weten dat als er een bemiddelaar uh, uitgezet wordt op een melding, dat we ervoor zorgen dat de mensen elkaar niet kennen. Dus dat de neutraliteit ja, altijd het ah, ja, ja, belangrijkste ja, is. Ja, ja. Okay, dus dat, dat geen heel, bekenden bij het die mensen. Ja. Ja. Dat is helemaal goed. Uh, Mary bedankt. Graag was Het eerste uur vanuit Hotel Hoofdland Goedemorgen Zandvoort. We weer een uh, gezellig uur geweest. Ja. Met een goede muziekkeuze van de heer De Grebber. Dankjewel. En we gaan uh, straks naar de boodschappen enzovoort door uh, met de tweede uur. Waarin wij gaan praten over windmolens, mee ja. vakantiebuurt en classic concerts. Inderdaad. Maar we gaan er nu uit. Uh, zoals Mary misschien zei, het is vaak de toon die de muziek maakt. Of de toon die veel aan muziek. Julien Claire, het is Melodie. Tot straks.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 Zo'n 20.000 leraren staken tegen de verhoging van het aantal lesuren en de inkorting van de zomervakantie. Veel lesuren vallen uit en 160 scholen blijven helemaal dicht. De stakers zijn bang voor hogere werkdruk, maar volgens Van Bijsteveld krijgen ze juist meer ruimte om de werkdruk te verspreiden. Vanmiddag is een grote manifestatie in de jaarbeurs in Utrecht. Daar worden duizenden leraren verwacht. Schoolbesturen moeten binnen een jaar inventariseren of er in hun schoolgebouwen asbest voorkomt. Anders worden ze daartoe verplicht, schrijft staatssecretaris Asma in een brief aan de Tweede Kamer. Laat om schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1994. Volgens Asma moeten scholen hun verantwoordelijkheid nemen. Staatssecretaris vroeg vorig jaar scholen al gebouwen op asbest te controleren. Ongeveer de helft van de scholen heeft dat gedaan. Ouders, leraren en andere betrokkenen kunnen vanaf vandaag op internet zien of een school al op asbest is onderzocht. In Frankrijk is de voormalige directeur van borstimplantatenfabriek Piep opgepakt. De hebben politiemensen tegen de Franse media gezegd. Het bedrijf raakte vorige maand een opspraak omdat de implantaten die daar werden gemaakt kunnen gaan lekken. Alleen al in Frankrijk moeten daardoor 30.000 vrouwen hun implantaten laten weghalen. Bij de vrouwen gaat de finale van de Australiën open tussen Maria Sharapova en Victoria Azarenka. De Russische Sharapova won de halve finale.